9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Voor het derde jaar op reis zijn er minder mensen in de schuldsanering terechtgekomen. Maar volgens het CBS is het aandeel 45-plussers in de schuldsanering opnieuw gestegen. In totaal kwamen vorig jaar ruim 12.000 particulieren en zelfstandig ondernemers in de schuldsanering terecht. Bijna de helft van hen is 45 jaar of ouder. In 2002 was dat een mooi aan kwart. Als oorzaak noemt het CBS onder meer de vergrijzing. Ook zijn ouderen vaak langer werkloos dan jongeren... waardoor ze in geldproblemen komen. Twee zussen en een ex-vriendin van Willem Holleder... hebben belastende verklaringen tegen hem afgelegd, meldt de Telegraaf. Volgens de krant schetsen de drie getuigen... een huiveringwekkend beeld van de crimineel. Holleder staat vanaf morgen terecht op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties. De getuigenverklaringen zouden twee jaar geleden al zijn afgelegd, maar vanwege het risico op wraak besloot het openbaar ministerie pas onlangs om ze te gebruiken. Dat zou ook de reden zijn dat Holleder onlangs is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. Bij een aanslag op een snelweg in het oosten van Afghanistan zijn Ze zeker 13 mensen gedood. Een groep gewapende mannen schoot op drie passerende voertuigen, waaronder een bus. In het gebied worden veel aanslagen gepleegd door de Taliban. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Bij farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline is vanochtend spoedoverleg over onveilige injectienaalden. Gisteren bekend dat veel naalden van producent Terumo riskant zijn. De lijm van de naalden kan loslaten en in de bloedbaan van de patiënt terechtkomen. GlaxoSmithKline levert veel vaccins met naalden van Terumo. Dan nog het weer. Toenemen de bewolking en vanuit het westen regen. In het oosten nog wat zon en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Files nog met meer dan 5 minuten vertraging op de A2. Utrecht richting Amsterdam. Bij Breukelen 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knoop het Rotterpolderplein 7. En bij knooppunt Bad Overdorp 5 kilometer. A12 ten Haag richting Utrecht bij Bodegraven 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 8 kilometer. De N11 richting Bodegraven voor de A12 2 kilometer. En richting Leiden bij Zoeterwoude Wijpoort 2 kilometer. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam voor de A13 2 kilometer. En op de N230 vanuit Maarse naar Utrecht voor de aansluiting met de A27.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 De Stil, Stil in Love Song Over het tweede gedeelte van Zandvoort op Zondag. Na een bakkie ruis. Wat het nieuws had moeten zijn. Goed, even de standen op de velden. 200 en PSV, 00 FC Groningen, FC Twente 1-1. En die gelijknamer kwam bij FC Groningen op de naam van Burnett. We volgen ook nog Milaan Sanremo. het schaatsen, sport en lokale informatie en muziek nu van Lily Allen. When you first left me, I was one and more. But you were Do that, for. You to do that for When you first left me, I didn't know what to say, say. I've never been En daarvoor Lily Ellen met uh, Smaal. We gaan even, uh, even wat schaatsen. Marije Joling en uh, Diana Valkenburg... die hebben vandaag bij de wereldbekerfinale in Erfurt... zilver en brons veroverd op de laatste drie kilometer van het seizoen. Martina Sablikova uh, en Heather Richardson boekten dagsekers. Joling kwam op de 3000 meter ruim anderhalve seconde tekort... voor haar eerste individuele overwinning in de World Cup. De Drentse klokte 40564, waar Sablikova met 40406 en haar uh, 35 ste individuele wereldbeker zegenboekte met die tijd. Valkenburg sloot een matig seizoen af met haar eerste podiumplek in de wereldbeker dit jaar met 407-85 Hield de Nederlandse Claudia Pechstein... Uh, af van het brons. Karleen uh, achterreekte, zo heet ze, en als vijfde. Een plek voor ploeggenoten Karin Kleibeuker. Jeroen Voorhuis noteerde 4.12.72 72 en vond zichzelf terug op de plek 9. De 70 jarige Sablikova was al zeker van de eindzegen in de wereldbeker over de 3000 en 5000 meter. Irene Woest, de enige schaatser die de Tsjechische nog in kon halen en in het klassement, is niet naar Erfurt afgereisd. Het is het uh, negende seizoen op rij dat de drievoudige Olympisch kampioene de World Cup op de lange afstanden op haar naam schrijft. Recordhoudster Goenda Niemann was liefst 19 keer de beste in het eindklassement van de Wereldbeker. Sablikova maakt ook nog kans op de eindzege in de Grand World Cup. Het klassement over alle afstanden van dit Wereldbekerseizoen. De eerste plaats in die rangschikking is goed voor een geldprijs van 20.000 dollar. Jolink veroverde haar tweede zilveren plak dit seizoen op de 3 kilometer. Begin december eindigde ze in Berlijn als tweede achter Wust. Valkenburg stond voor de vijfde keer. In haar loopbaan op het podium na een 3000 meter. De eindzege op de 500 meter ging naar uh, Noah Kodaira. De Japanse die traint onder Marianne Timmer bij het team continu. Wat vandaag aan de derde plek in de laatste race genoeg om de afwezige Sangwali voorbij te gaan in het klassement. Richardson was uh, net als zaterdag de snelst op de korte afstand. De Amerikaanse bleef met uh, 37-77 weerom landgenote Brittany Bow. En zij reed 37-97 voor. En Kooidaira klokte 38-49. Floor van Den Brand was met 38-83 de beste Nederlandse op de plek 6. En Thijs Joenema eindigde om in 38-94 als achtste. één plek voor ploegenoten Margot Boer. De doel van de werf kwam met een tijd van 39-37 niet verder dan de 14e plek. Unua was op een zevende plaats de beste Nederlandse... in het eindklassement van de wereldbeker. Epke Zonderland heeft vandaag in de Challenge Cup in Korpus... genoeg moeten nemen met een bronzen medaille op het toestel Brug. Op de rekstok werd de Olympisch kampioen slechts vierde na een val. Zonderland miste de stang na het vluchtelement Koolman... en belandde op de mat zijn oefening met wel een geslaagde combinatie... Cassina Kovacs werd door de jury beoordeeld met een score van 14 750. In de kwalificaties was Zonderland vrijdag met een score van 15 775 nog ver uit de beste geweest. De winstzondag was voor de Turk Umit Somilklu... en de Zwitser Pablo Breger beide met 15 rond. De Spanjaard Nestor Abad hield Zonderland net van het podium... Op de brug moest Holland met de score van 15-6-50... de Oekraïner Oleg Verniajev en de Colombiaan Josimar Orlando Calvo voor zich dulden. In die finale opsprong was geen hoofdrol voor de Nederlanders. Jeffrey Wammers eindigde met een score van 14,5 als zesde. Bart Durlo met 14,3 achtste. De winst was ook met, op dit toestel van Verniajev 15,012... Durlo had zaterdag wel brons veroverd op de vloer... met een score van 15 75 Alleen de Japanner Genso Shirai en de Duitser Matthias Varig... deden het beter. De wereldkampioen van 2013 op vloer was een klasse apart met een score van 16,54. En Varig kwam tot 15,2. Juri van Gelder slaagt er in de ringen niet op het podium te komen. De voormalige wereldkampioen op dit turnonderdeel eindigde in de finale als zesde met een score van 15,275. De Braziliaan Arthur Nabaret Zanetti haalde de hoogste score met 15,625. Goed, dan gaan we nog even kijken naar, uh, ik denk, bijna de ruststanden. Het is uh, nog steeds 0-0, Feyenoord, PSV en FC uh, Groningen, Twente 1-1. En uh, bijna is het inderdaad rust. Nou, dan gaan wij ook even rusten, even een glas water uh, drinken. bij ik, ik, Anders Albergen, we zijn niet wij, we zijn niet van Adel. Wie ook niet van Adel is, is Michael Boetley. Hij zingt over Heaven Met You Yet.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 Uh, Louis heette de beste man met uh, I got a bills I've got a pay en uh... ja ik moest even een muziekje voor de, de voorscène over hem en daarvoor Michael Wouley haven't met you yet we gaan even kijken naar La Primavera oftewel de 106e editie van de klassieker Milan San Remo nou er zit een uh, kopgroep van uh, elf man uh, die zijn vooruit. Martin Chalingli onder andere. Samen met Paulos, Pirazzi, Molano, Kurek, Berard, Peron, Dallantonia, Bono, Frapporti en Barti. Uh, Barta heet de beste man. De elf hadden na 40 kilometer een marge van bijna 11 minuten. Dat is uh, op dit ogenblik uh, met nog 64 uh, kilometer te gaan. Gespronken naar zo'n 3,5 minuut. En de finish, nou, die gaan we niet meemaken, denk ik. De finish van La Primavera. Maar we houden je wel op de hoogte van de ontwikkelingen bij Milan San Remo. Goed, we gaan ook even weer wat muziek draaien. Dat doen we met de Cat Empire, Brighter Than Gold. steps in the morning, steps in the day. Three steps in the evening, and the darkness is all the angels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 Lie, all the sinners, saints and winners, just wink and walk on by. The Brando's in the forest, the Nancy's in the flood. The black swan makes it pirouette. gods God's cry from above and all around. McDonald's met de This is the life, en de vork Empire met Brighter Than Gold. Het is dus alweer 9,5 graden hier bij de Zenmaster van ZFM, dus we kunnen wel zeggen van dit is een lekker lente lenteweertje. Luister, ZFM, 5 over half 4 en hier we in het Bronzkipiet met Small Town Boy. Jones met uh, voor met Small Town Voor Zandvoort en de regio. De eerste fase van het project Entree Zandvoort is begonnen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de bestrating in de Elsbaggerstraat. Vanaf de Zeestraat tot aan de trap van het station. Rode gebakken klinkers vormen de basis van de bestrating... die als een rode loper doorgaat lopen tot aan de boulevard... aansluitend op de rode tegels die daar al liggen. Het eerste resultaat is nu zichtbaar in de Elsbaggerstraat. Ook het gebied van de trap tot de Kuinderstraat wordt de komende weken aangepakt. Daaronder vallen ook de parkeerplaatsen rond het station. Die worden heringericht. Het doel daarvan is de looplijnen voor voetgangers extra ruimte te geven... Eind april moeten de werkzaamheden rond het station klaar zijn. De gemeente Zandvoort, die het project laat uitvoeren... met behulp van subsidie van de provincie Noord-Holland... geeft aan dat de aanpak van het stationsplein over de zomer wordt geteeld. Dat lijkt niet onverstandig in de toeristenseizoen. Wat wel doorgaat, is de afronding van de sloop van het zwembad in het Pellersgebied. De tijdelijke stopzetting kwam door constructieproblemen... met de aansluiting van de bestaande overkapping. Zodra die zijn opgelost, wordt begonnen aan de tijdelijke inrichting van dit gebied... dat een strandachtig gevoel moet geven, aansluitend op de boulevard. De definitieve inrichting komt pas als bovenbouw bij het zwembad ook weg is. Met NS en ProRail kijkt de gemeente of het mogelijk is... de trap aan de zijkant van het station Breder te maken... Alleen moet er dan een andere plek voor de fietsenstalling worden gevonden. Ook wordt gekeken of het mogelijk is het spoor in te korten. Dat moet betaald kunnen worden van het geld dat voor het hele project... Zandvoort beschikbaar is gesteld door de provincie Noord-Holland... en de gemeente zelf. Op 27, 28 en 29 maart wordt voor de derde keer... een Heemsteedse kunstbeurs georganiseerd in Sportplaza Groenendaal... En Daar zijn uh, diverse stands te bezoeken van zo'n vijftig kunstenaars. Die samen een grote diversiteit aan disciplines vertegenwoordigen. Er hebben maar liefst zes kunstenaars in Zandvoort dit jaar uh, ruim vertegenwoordigd. Dat zijn Ellen Kuil, Elke Zeidsma Schiller, Frank Warmerdam, Jan van der Bos, Patricia Rai, Maar en Udo Geisler. En dat zijn de plaatsgenoten die op de beurs aanwezig zijn. Voor meer informatie www.heemsteedsekunstbeurs.nl het prachtige en bijzondere natuurgebied Amsterdamse Waterleiding Duinen is onderdeel van Natura 2000. In 2012 hebben de Europese Unie, LIFE Plus en de provincie Noord-Holland een financiële bijdrage geleverd aan het project. En hiermee wordt ook de drinkwatervoorziening veiliggesteld en kan bovendien de bezoeker blijven genieten van een prachtig gevarieerde natuur. Door versuring, vermesting, verdroging plus de voekerende Amerikaanse vogelkers... werd de identiteit van de duinen flink aangetast. Om het gebied weer terug te brengen in de oude natuursituatie... met vochtige duinvalleien, struwelen met duindoren en grijze duinen... werd het project Bron voor Natuur gestart. De komende jaren wordt er hard gewerkt met graven en plaggen van grond om de strijd aan te gaan tegen de Amerikaanse vogelkers en om de verruigde duinen te herstellen. Zo zijn in het middenduin twintig poelen gekomen... en wordt een extra schaapskudde ingezet... om de terugkeer van de verwijderde Amerikaanse vogelkers te voorkomen. Voor belangstellenden van het traject wordt er regelmatig met de boswachter... een fietsexcursie georganiseerd. En de eerste volgende gratis excursie is op 27 maart. Voor meer informatie en aanmelden voor de excursie... kunt u bellen met 020-608-7595. 020-608-7595. Nou, tot zover de lokale informatie. We gaan verder met muziek. Een, een prachtplaats, zoals ik het zelf... Dit is uh, Billy Joel met James.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 Will you always stay Someone else's dream Everybody else is satisfied. James, do you like your life? Can you find Margaritas, bash me in blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? En Natasha Benningfield met Jetlag. En daarvoor The Lost Frequencies met Are You With Me. En daar weer voor joel met James. Goed, nog één plaat te gaan voor het nieuws en weer van 4 uur. En dat doen we eigenlijk met een plaat over zaterdag. Maar stiekem trekken we door de zondag. Hier is Chicago. Met Saturday in the Park. Kunnen we ook zondag Sunday in the Park van maken, hè? Ja.